De hogere prijzen komen doordat graan en andere grondstoffen op de wereldmarkt duurder werden. Ook van vlees en groenten stegen de prijzen harder in speciaalzaken dan in supermarkten. Het auto-ongeluk van afgelopen zondag op de A35 bij Almelo heeft daar nog eens twee mensen het leven gekost. Een 21-jarige vrouw uit Soetermeer en haar moeder van 48 zijn vannacht overleden aan hun verwondingen. Daarmee komt de dode van de aanrijding op 6. Eerder kwamen twee broertjes van 7 en 8 en een vader van 40 en zijn dochter van 8 om het leven. Het ongeluk gebeurde zondag op de snelweg ter hoogte van Borderbroek. Twee auto's botsen daar op elkaar en kwamen in het water terecht. De PvdA staat erop dat de identiteitskaart langer geldig moet worden. De ID-kaart is nu vijf jaar geldig en de Tweede Kamer heeft eerder gevraagd daar tien jaar van te maken. Maar minister Spies van Binnenlandse Zaken legt die oproep na zich neer. Volgens haar is de kans te groot dat de ID-kaart binnen 10 jaar beschadigd raakt. De chip kan dan niet meer worden uitgelezen. pvda kamerlid Heine benadrukt dat veel mensen, en zeker ouderen, de ID-kaart maar af en toe gebruiken. Die slijt dan helemaal niet, zegt Heine. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt ongeveer min 2 graden bij een vrij stevige noordoostenwind. Smorgens, morgen meer bewolking, s'middags kans op wat sneeuw en in het westen tijdelijk dooi. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam vanaf meer 9 kilometer via tot aan knooppunt Diemen. A4 de naar Amsterdam bij Soeterwoude Rijndijk 6. A4 de naar Amsterdam voor de Schiphol tunnel 3 kilometer, de linker rijstrook is dicht. A9, Alkma-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 2. Op de A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weten hoe het is als jij weer voor me staat.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 Zie je? But did you get it right?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 Life shows no mercy And when you hold her close to you Just when you're feeling good is true Life shows no mercy Life shows no mercy Life shows no mercy It shows no mercy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 Elícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, o eu te Assim você me mata, ai se eu te maakt, ai, ai, se eu te ah, als je assim você me mata, ai, se eu te maakt, ai, ai, se eu te pego, Eita. Ja, als je me mata Ai, se eu te pego, ai ai, se eu te pego, hein So many empty spaces I'm sharing a memory now I hope that's how it stays. She leaves it